Lang uh, ga ik kapot en denk ik aan haar, maar ja een beetje onbereikbaar. Maar met Valentijnsdag dan sta je daar extra bij stil en zo. Dus uh, dat is mijn Valentijnsdag. Radio 1, 1, 1, 1 lust, e 4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Honderden mensen brengen opnieuw de nacht door op het Tahirplein in Cairo... ondanks het verzoek van het leger om naar huis te gaan. Het ziet er niet naar uit dat het drukke plein leeg zal zijn in de ochtend... bij de start van de eerste nieuwe werkdag. De betogers hebben aangekondigd dat er meer protesten volgen... als het leger niet aan hun eisen zal voldoen. Een speciale raad van betogers gaat onderhandelen met het leger. De legerleiding heeft nog geen aanspraken gedaan... over de tijd die het gaat kosten om de overgang naar een democratie te maken. Later vandaag vergadert de tijdelijke regering hierover. De inwoners van Zwitserland mogen zich vandaag in een referendum uitspreken over strengere regels voor wapenbezit. Ongeveer één op de zeven inwoners heeft een wapen in huis. Een groep organisaties, waaronder kerken en vakbonden, nam het initiatief voor het referendum. Ze denken dat er minder doden vallen als bijvoorbeeld militairen na hun diensttijd hun wapen niet meenemen naar huis. Tegenstanders van strengere wetgeving vinden dat het land juist veiliger is doordat veel mensen een wapen hebben. Vuurwapens worden relatief vaak gebruikt voor zelfmoorden en andere dodelijke schietpartijen. Volgens Peilingen zijn de voor- en tegenstanders redelijk in evenwicht. Iedereen in Friesland mag zelf bepalen of hij de Nederlandse of Friese taal gebruikt in het contact met de overheid. Dat staat in een nieuwe taalwet die minister Donner heeft gepresenteerd. Ook komt er een Raad voor de Friese taal die ervoor moet zorgen dat het Fries blijft bestaan en meer wordt gebruikt. De nieuwe taalwet maakt het voor ambtenaren, advocaten en notarissen ook mogelijk de eet in het Fries af te leggen. Vorig jaar klaagden Friese organisaties nog bij de Raad van Europa dat er te weinig werd gedaan om het Fries te behouden. Het weer bijna overal droog. In de ochtend kans op mist. Overdag wisselen bewolkt en droog. Het wordt al maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN BNM 47 oh! Ik ben al lang wakker. Ik denk dat ik al 20 uur wakker ben ongeveer. En minstens zoveel koppen koffie. Maar goed, het gaat helemaal goed komen. 13 februari is het in Italië, is het Hommeles. 29 steden, daar zijn de mensen de straat op gegaan die het aftreden van premier Silvio Berlusconi eisen. De betogers toonden leuzen als Italië is geen bordeel. Nou, dat klopt. Dat is een land. VWO-leraar Dennis de Groot uit Op zoek naar Zoro heeft het tv-programma moeten verlaten... maar hij mag nog wel in de musical meespelen, alleen dan krijgt hij een andere rol. FC Twente blijft volop meedoen in de race om de titel. Gisteren won het elftal van trainer Michel Predom op eigen veld van Vitesse met 1-0. We gaan het later dit programma hebben met Ferdinand over het voetbal van afgelopen avond. En op dit moment is trending op Twitter Wayne Rooney met zijn omhaal van gisteren. Och, wat een prachtige omhaal was dat. Fijn hoor, want die wonnen weer eens een keertje. En het WK Allround, en dan hebben we het over schaatsen. Goedemorgen, 47 at bnn.nl of hashtag op Twitter, hashtag 47. We gaan het hebben over het beste feest waar jij ooit bent geweest. Het beste feest. Ik zit zelf nog een beetje na te denken, maar altijd een mooi feestverhaal... Heeft Simone Lijders. <laughs> <ons. laughs> Talloos. Je, je bent nog even blijven zitten. Ja. Ben, jij, uh, ben jij een beetje een feestganger? Oh, enorm. Ja. Nee, ja? Te denken, ja, het mooiste feest. Er zijn een aantal er zitten een aantal in mijn hoofd. Ik ben nog toen ik zes werd. Toen... <laughs> ja, heb wel een prachtige verjaardag gehad. <laughs> Fantastische verjaardag. Toen kreeg ik een, een, een rode fiets. Voor de eerste nieuwe fiets. Ja. <laughs> en dat vond je leuk? Ja, dat vond ik heel leuk. Ja. Ja, ja. En deden we dingen als koekhappen en zo. Maar echt een vet feest. Nou, Ik vind het, vind het lastig om er eentje te noemen. Maar ik, de vrienden van me die geven met oud en nieuw wel altijd echt fantastische feestjes. En die zijn altijd leuk. Ja. Ik uh, hou op zich niet zo van oud en nieuw feestjes. Maar uh, bij hen thuis is dus altijd gewoon met een groepje echte vrienden bij elkaar en uh, dat is altijd uh, super gezellig is meer en uh, echte... heel veel dansen da, en, uh... dat is dus echt een, echt een klein huisfeestje. Dat vind je leuker ja. dan, uh, dan die grote dansen. Ja, dance, ja. Uh, ja dat wel, zeker. Ik ben, ja, ik hou daar niet zo heel erg van. Vind ik ook is ook wel leuk. Ben ik ook wel eens geweest, uh, dat soort feest. Maar meer mijn ding om toch iets kleinschaliger. Vind ik toch uh, over het algemeen uh, maar me meer op mijn gemak. En zo'n ravefeest in de metro, vind je dat wat? Nou, dat lijkt me wel leuk. Dat, dat had ik wel bij. Zijn. Ja. Dat had me wel gaaf gelijk. Gewoon omdat het ja, ongewoon is en in zo'n metro. En het klinkt gewoon wel heel cool. Volgens mij. Is het ook vooral met zoiets dat het cool is om te zeggen dat je daarbij bent geweest? Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Ik denk misschien dat het feest feest niet zelf niet eens... tegenviel ja, misschien ook. Ja, ik denk, uh, ja nee, ik denk dat dat inderdaad wat minder is. Ja. Maar dat het gewoon vet is dat je daar met z'n allen staat in ja. de metro en gewoon uit je dak gaat. Nou en... Ja, Kijk, het is opgeroepen via Facebook en ze krijgen 150 man bij elkaar. Maar in uh, Egypte lukte dat met bijna een miljoen. Dus dat ja. Uh, ja, was, dat was misschien wel een veel grotere reeffeest. Ja, maar wel heel grootschalig. Dat hou groot. ik dan weer niet zo. van. Ja, uh, te, te breed, te breed. Dankjewel Simo. Slaap lekker zo meteen. Ja, dank je. Eh, uh, Aad, goedemorgen. Aad? Oh, ben je in de uitzending? Je bent in de uitzending, Aad. No, no, no shit, man. Ik Aad, zonder wat uit mooie zat achter de Ja, dat hoor ik wel, hoor. Dat hoor ik Hi. Wel. <laughs> nou, ik heb een uh, groot feest meegemaakt, wat ik uh, altijd uh, zal herinneren. Ja. En dat was uh, omdat ik over de hele wereld gevaren heb. Ja. En dat ik uh, Syranaanse vrienden had. En dat was een feest. Mm -hmm. In Amestitia in Den Haag. Ja. En dat was de, de, de, de, de weduwe van de gouverneur van Suriname. De weduwe van de feest. gouverneur van Suriname. Oké. Okay. Ja. Moesje werd zo altijd genoemd. Ja. Ja. Oh, dan krijgen we dat weer. Dat is weer. Ja, we Sorry, sorry neem wel op een wiel. Sorry, ik moet hem uitzetten. Ja. Maar dat was een feest van 250 mensen. Mm -hmm. En er waren uh, varkens op spit en... Uh, Rottisch en uh, zat drank en Er uh, werd ook een beetje ja, uh, wiet gerookt in de jaren zestig toen. En het was een grandioos feest, man. Ja, dat ja, was heel, heel, heel, heel mooi. En wat maakt het dan mooier dan andere feesten waar je bent geweest? Nou, ik weet niet of u was uh, in contact geweest met, uh, laat ik het zo noemen, de kleur der ja Antillianen en Surinamers. Ik ben daar in de andere kant geweest. Ja, die kunnen dansen, jongen. Ja, ja, dat zweertje was dan extra leuk daardoor. En daar door. dat gewoon de pan uit, ja, weet je? Ja, <laughs> ja. En ik heb dan een verzoek trouwens. Ja, wat Omdat dan? ik niet in die volgende uitzending kwam. Ik heb een mooie gedicht, heel kort. Een Voor gedicht? Van een tuin. Oké. Okay. Nou, Mag kom... dat even? Ja, nou ja, kom maar op. Oké. Okay. My dear, the heart which you behold... ...will break when you the same fold. Even so me hard wish, lost sick pain. Sure wounded is a break in twain. Ik hoop dat, je, dat jij inderdaad dat kunnen verstaan, de ons. Ja, zeker. Maar ik, ik vond het een heel mooi gedicht. Ik vond het ook en mooi. En ik heb ik aan mijn meisje gestuurd, weet je. Ja. Die, die, met frazen wat energie. ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ik kan het ook wel spaans, doen, maar laten we daar maar niet aan beginnen. Ik vond het heel mooi, uh, ja, als ik om het denken ja. van die uh, grote feestie in de Waar 250 man in de wet gaat dansen en een man. Ja, die negeriede mensen, die kennen toch beter dansen dan die, <laughs> die dan bakkerarts, weet je wel. Ja, die wij kunnen, wij kunnen dat helemaal niet, inderdaad. Weak nou, we, we proberen het te imiteren. <laughs> en ik heb ook al goed dansen hoor. En ik heb ook goed gitaar gespeeld. Maar ik vond het gewoon leuk om dat even te vertellen. Nou, doe een dansje nog en dan uh, het bed in. En dan spreek ik je later weer, Aad. Oké, Bedankt gedacht. Bye, bye. Eens even kijken wie dit is. Hallo, lijn 3. Ja, daar heb je niet zoveel in. Goedemorgen. Hallo. Je bent in de uitzending. Ja, ik ben in de uitzending. Hé, hey, goeiedag. Met wie? Hallo. Hallo. Je voelt <laughs> eerst mensen gek te waren en dan weet je dat je niet gelijk opgooien dan. Ja, ik, ik gooi er niet op. Vertel het eens. Ja, maar je bent ook van 0800 112 dan, Ja, Ja, dat, dat klopt, ja. Uh, en jullie hebben het nog over... Uh... Bieden in en uh, jullie hadden het over seks toch? Of nee, en, dat, uh, zit nee uh, dat zit hier voor. Van de relatieartikelen. Dat zit hier voor. Nee, het gaat over, over goede feesten. En je klinkt alsof je er wel eentje hebt gehad, net. Nee, wacht even. Nee, maar ik heb wel. Uh... Nee, ik wil het even over. Uh... Oh. Jullie vroegen ook gewoon om goede platen, hè? Ja. Jullie draaien ook altijd zin in Iggy Pop draaien jullie ook altijd. Ja, hè? Ja, ja, klopt, ja. Ja, daar wil ik wel graag even met, hem over, met jullie over hebben, weet je. Want dat een enorme. Uh... Enorme goede platen zijn ook van CDN en Ingrid Pop van for Life. Dat is nooit een hit is geworden, hè? Dat het nooit een hit is geworden? Dat is Lust Lus live, weet je. Het staat op Google, ik heb het weet je, van 300.000 keer aangeklikt. Serieus? Ja, kijk even naar jou, Sinds jullie het ook van pop, pop, pam, pam pop, pop, pop, pop, pop, pop, je pop, weet je, Hip-hop-kennen die kent Maar sinds wij, draaien, ja. sinds wij dat draaien, is dat 300.000 keer aangeklikt? Hè? Sinds wij dat draaien, is dat 300.000 keer aangeklikt? Die, sinds jullie draaien, weet je, voor die tijd al wel, ja, maar, ja. Nu, maar nu nog vaker, hoor. Oh. Mm. nou vet. Zou ik even met, met, met uh, precies kunnen praten? Ik ben ook, ik zit er, weet je van, ik, ja. ik zit ook te denken van... Uh, ik ben uh, Gerrit Zonneveld van uh, ik kom uit Den Haag en ik heb ook. Ja. Maar ik vind. Maar ja, we hebben ook wel weer niet. Ja, ik verbind je even door met de presentatrice. Ja, oké. Okay, ja, dan ga je de uitzending ja. in. Dank. Daar ga je daar. But when you talk about destruction Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be Alright Alright Alright You say you got a real solution Contribution, well you know we all do. We want what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother, you have to wait. You alright. Ik altijd naar die uh, e team Je weet wel die actieserie. En in een van de laatste afleveringen van die A-team, ik denk dat het uh, het voorlaatste seizoen was, was er een scène waarin die A-team um, een, een, een groep mensen aanvalt. Dat deden ze natuurlijk elke aflevering, maar hier was het wel heel speciaal. Want op de achtergrond, die, die, die scène die duurde denk ik wel twee minuten, en op de achtergrond. Hadden ze dan dit liedje van de Beatles gezet en um, uh, Revolution was dat? En ik, had, ik kon dat liedje nergens vinden. En wij, ik woonde in Twente en daar was niet echt een, een, een platenzaak waar je dan naartoe kon gaan om, die, uh, om, om dat uh, te, te kopen of zo. En ik kon het natuurlijk ook niet downloaden, want, uh, want er was gewoon nog geen internet in de wereld. Dus toen heb ik op een gegeven moment heb ik dan, uh, die aflevering, die had ik op, op video opgenomen. En toen heb ik uh, uh, mijn cassettedek heel dicht naast de tv gezet. En toen de tv heel hard aangezet. En uh, vervolgens uh, op play gedrukt. Uh, precies op het moment dat dus die actiescène begon. Waardoor ik dus wel 2,5 minuut van het liedje van de Beatles Revolution had. En, uh, en nou, ik denk dat ik dat daarna wel echt 100 keer heb afgedraaid. En toen ging het bandje stuk. Zonde, hè? Goed. Frank. Goed verhaal. <skmik> Goed verhaal. Het is een plaat. En ik. een hele goede plaat. Ja, ja, zeker. En ik moest me eigenlijk even draaien. Natuurlijk, naar alle ontwikkelingen in Egypte. Wat een revolutie. Ja, ik ben blij dat het is afgerond voordat wij, anders hadden we nu ook... Uh, Met ja, precies. Ja. Nee, jou, jouw vetste feest, daar ja, hebben we het over. We hadden het erover. Ja. Ik ging eens even nadenken. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk bij vorig jaar oud en nieuw uit. Ja. Dat was in een... Uh, was midden in Amsterdam. In een oud schoolgebouw. Dat was ooit gekraakt, 30 jaar geleden. En daar wonen nu mensen. En dat hadden ze helemaal opengesteld die avond. Het was van vrienden. En toen uh, het vroor, het was koud. En toen helemaal boven op het dak... Het was hadden een plat dak... Speelde een beentje. Mm -hmm. En op een gegeven moment ging dat beentje wisselde een beetje door en ik drum. Dus op een gegeven moment zat ik achter de drumstijl, twee onbekende gitaristen, was het nou iets over twaalf, op zeven hoog. Allemaal vuurwerk om je heen, terwijl je muziek aan het maken bent. Ja. Dat was al zo'n magisch moment. En je keek zo over de stad uit. en was had een je, beetje dronken. Had je toen, ja, dat hoort dan natuurlijk. Hè. Ja, maar had je, je toen ook het idee dat, je, dat het zo'n magisch moment was? Ja. ja. En dat maakte denk ik het mooist. Want ja, ja. vaak maak je hele vette dingen mee. En dan lig je de volgende dag in je bed nog terug te mijmeren. En dan denk je, oh wat was het vet. Dat had ik nu ook. Maar ik had ook op het moment zelf dat ik dacht van, wauw. Ja. Hm. Maar, en heb je later nog een keer een feestje gehad wat, wat het een beetje overtrof? Of, uh, of ja, dat benaderde in ieder geval? Nee, niet qua uh, ja, de plek waar ik was. Zo boven op een dak, op oud en nieuw, met een band en muziekmakend. En mijn vrienden om me heen. Mm -hmm. Ik heb wel in de kroeg nog heel vaak gewoon echt een hele goede avonden gehad. Maar dat was dan niet zo speciaal. Dat waren niet, het was gewoon plus, plus, plus, plus, plus. Hm. Goh. Maar hoe zit het eigenlijk met jou? Ja, nu? Ik vroeg dat je, dat je zit daar zo een beetje aan te kijken. Ja, nee, ik wow. vind het een mooi verhaal ook. Nee, nee, nee. nou kijk, een van mijn leukere feestjes was, uh, uh, uh, was in Duitsland. Ik heb heel lang in du of heel lang, een paar maanden in Duitsland geweest op, op de in de snackbar. En, uh, en toen uh, uh, was we op een camping dus. En elke avond gingen we dan naar het feest... waar ook alle gasten naartoe gingen en zo. En dat was dan gewoon ja, in een soort blokhut. Daarvoor wa waren dan allemaal bankjes. En dan werd dan het feestje gevierd door alle jongeren die daar ook waren. En ik mocht daar wel eens dj zijn. Oh! Ja, en dat vond ik wel heel cool. Want dan heb je namelijk echt het idee dat je, dat je de... Uh, ja dat je een beetje het, het publiek onder controle hebt. Wat ik dan wel weer jammer vond... is dat de favoriete plaat daar... Uh, uh, uh, ik heb een toetoe toeter to to op mijn water. Oh, de schnisch, nou, Ja, ook. Was ook heel populair. Ja, een schnischen en um, Maar toch was dat, vond ik dat wel leuk of zo. Want dan... Maar dronk je dan schnaps en bier en zo? Wat bier. echt bij Duitsland Bier was. en cola, bier. Cola, bier? ja dat is bier met cola door elkaar heen 50 50 oh. maar wat maakt het zo speciaal op, ja. dan ja gewoon omdat je kijk ik ben niet zo'n enorme ik, ik hoef niet zo zo nodig in die enorme drukte te staan van het feest zelf dus ik heb dan liever dat ik dan iets buiten sta en nu kon ik ook nog was het feest bestond het feest door mij eigenlijk tenminste dat gevoel had om het feest plaatsen. regelen de ja. sfeer kon jij ja ja ja dus dat vond ik wel heel uh, vond ik wel leuk om leuk om te doen eigenlijk ja ja, dus dat, uh... Maar nooit DJ verder geworden dat je elke week op een feestje staat. Nee, nee, nee want ik kon het niet zo goed en nu kon ik gewoon plaatjes uh, gewoon plaatjes instatten en dat vond ik al lang leuk. Dus uh, ja, ja. Dus Feestjes dat... op een ja. zaterdagavond, zaterdagnacht een heel goed onderwerp lijkt me. Ja, lijkt mij ook. Zeker. Nee, feestjes zijn echt. Uh, feestjes zijn de shit. Op. <laughs> ja. En schoolfeestjes deed dat wel eens. Ja, tongen deed ik altijd jongen. Ja. Op schoolfeestjes. dan maakte ik ook een wedstrijdje met vrienden. Ah, als je zo jongen ja. Ja. Ah, man. Ja, ik vond het de schoolfeestjes vond ik altijd heel leuk. Ja. Yeah. Maar en Stiekem dan... indrinken. Op school was dat ook, hè? Ja, in ja. de oude Het was wel leuk altijd, hè, op school een feestje. Ja, met... Het was spannend ja. ook, want je deed het dan met de hele klas, je leefde er dan naartoe. Ja. En het was gewoon ook... Het, het was ook wel, dan had je een meisje op het oog bijvoorbeeld, al een paar weken of maanden. En dan kon je daar je move maken, tijdens zo'n schoolfeestje. En dat, Kijk, dat was altijd ik. wel van de vrouwen. Ja, en van de moves. En ja, van de moves. <laughs> Oké, okay, nou, move, maar die studie weer uit. Ja. Lekker naar bed toe? Ik ga uh, naar de trein. Prima, dag Frank. Hoi, Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hallo, we hebben het over um, mooie feesten. Ja. Nou, zeg het maar. Nou, ik ging sowieso ieder jaar al naar een, een mooie feest, het Festival van Havion. Ja. Maar op één avond werd het een soort uh, extra bijzonder. Want uh, op een gegeven moment kwamen er een groep mensen met grote en kleine trommel, echt wel twintig man of zo, door die straten. Mm -hmm. En dan werd het zo'n soort uh, ratten van, van Hamelen-effect... Dat is een hele groep daar achteraan ging, dat beswing ik ook. Ja. En zo zijn we door die straten van Avion gegaan, onder de mooie sterren. Eenmaal. En wat is dat voor een feest dan? Ik, heb, ik weet het eigenlijk niet precies. Nou, het festival van Avion is eigenlijk een, uh, het, ja, een soort, uh, hoe moet je dat noemen, waar alle theaters en uh, dingen... Uh, zich presenteren, maar er is ook op straat van alles. En juist dat straatgebeuren, dat spreekt me dan zo aan in mm -hmm. de zomer. Oké, okay, dus dan... Wordt dan... er gewoon ontzettend vrolijk van, zomaar zeggen. En er was dus echt zo'n straatfeest en daar, daar ineens deed iedereen ah, ja. mee of zo? In de nacht. Ja. En ineens komt er zo'n band langs. Dat is eigenlijk allemaal een beetje typische mens met typische trommels. Nou, we gingen gewoon allemaal meedoen. Allemaal hetzelfde gevoel gek doen. Zo gek mogelijk. Ja. En dan een beetje raar achteraan dansen en lopen en... Uh, ja, het effect was gewoon dat toen het klaar was, iedereen ontzettend moest lachen. Yeah. En dat ik ook nog gelijk weer uitnodiging kreeg om naar Parijs te komen en zo. Ja, het was oh. gewoon iets, iets, iets fantastisch. Van wie kreeg zeggen. je dan die uitnodiging om naar Parijs toe te komen? Ah, een paar jongens. Ik oh. ben niet geweest, want ik dacht, ja, het is toch weer anders dan wat je hier loopt. Ja, ja het is nooit je... Meer, je kunt het nooit meer echt terughalen. Hè? Wat Frank ook nee. net zei, dat je, dat je echt dat echt datzelfde gevoel wat je dan hebt, dat kun je dan moeilijk terughalen. Nee, dat... Ik heb mijn echt feestnummer geweest altijd. En, uh, nou, en als je dan uh, een leuke avond hebt of zo, dan moet je vooral niet nog ergens anders heen gaan. Nee. Je moet inderdaad uh, uh, uh, nog eens een keer even overdoen of zo. Het dus is echt het moment, dat weet je ook al. Precies, je moet het daar dan bij laten en dat zit gewoon. En dan niet, ja. niet ja, nog nou, een keer. met een beetje een beetje raar gevoel naar huis gaan. ja Wel een lekker gevoel, maar dan, en dat hopelijk dan nog eens een keer meemaken of zo. Ja, ja, ja. Wat is het laatste feestje waar je bent geweest? Nou, dat is wel even geleden hoor. Kan ook een verjaardag zijn, kan, natuurlijk. Weten, joh. Kan ook een verjaardag zijn van, van, van, van de <laughs> oom of zo? Nou. Uh, <laughs> ja, dat was een uh, feestje van mijn neef. Die waren zoveel jaar getrouwd. Nee. En dat. dat ontmoet ik eigenlijk weer mijn hele enorme familie. En oh, mensen die ja. ik ook heel lang niet gezien had. Dat was echt ook wel leuk eigenlijk. Dat heel is wel spannend. grappig dan, hè? Ja, ik heb dat ook heel vaak. Mijn familie woont allemaal ja. ver weg. Ik woon hier nu in Hilversum in het Kakdorp. En, uh, en mijn familie woont allemaal in Friese Veen, in, uh, in Olderzaal en weet ik veel waar in Twente. Ja, ja. En dan, ja, dan zie je ze natuurlijk niet zo vaak. En het ja. is toch wel leuk als je ze dan ineens weer ziet op een feestje. Op een familiefeestje. Ja, dat was toch wel een soort van... Uh, Sommigen had ik denk ik tien jaar niet gezien of oh, zo. Oh, hebben ja, heb ik het gevoel dat ze blij zijn om jou te zien. En hopelijk hadden ze ook het gevoel dat ik blij was om jou weer te zien. Nee, ja, dat zie je. En dan is het, is het weer leuk, weet je wel. Ja, dat, uh, dat is al zo. En maar en beter eigenlijk als dat je de hele dag uh, met elkaar over de vloer zit. Denk ja, van. dat denk ik ook hoor. Dat vind ik ook zo goed. En, en, en schoolfeestjes had ik net al even over, over met Frank. Was jij daar vroeger van, uh, van de schoolfeestjes? Ja, toen was ik eigenlijk nog te bleu. Ja, ik ook hoor. En toen, en op een gegeven moment... Uh, op mijn veertiende ging ik naar dansles, dat, dat leerde ik eigenlijk best goed. Mm -hmm. En dat was in Lekkerkerk. En toen, ja, uh, uh, nog een beetje, altijd een beetje krampachtig en op een gegeven moment heb ik het helemaal te pakken gekregen, En toen uh, zeg maar tussen mijn twintigste en mijn veertigste had ik ook heel vaak uh, vriendinnen, ja. maar dan was ik eigenlijk altijd met een andere meisje aan het dansen, gewoon echt heel de avond. Ah. Dus dus elke, elke, keer een, elke keer een andere, andere om de heupen. Ja, helemaal mijn baalboekje staat gewoon altijd voor, ja. <laughs> leuk, zeg. Vonden we het idee niet altijd even leuk, nee, maar ja. Als ik je ook. natuurlijk van je 14 tot je twintigste dat allemaal moest honderden, ja, dan doe je dat. Ja, ja, ja, ja. ik hoop dat het op een moment ook nog een keer van mij komt, maar ik vermoed van niet. Ik ben ook nou, zo'n bleu daarin, joh. Nee, Kun daar. je met je dansen? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Dennis van de Geest staat hier. Oh nee, daar heb je één van die meisjes, hoor. Nee, joh, dat is iemand anders. Ah. Ik weet wel wie dat is. Wie is het dan? die hoort je nou... Noem maar op, meneer. Ja. Maar Den Dennis van der Geest zat hier, uh, zat, hier, uh, zat hier onlangs en die zei dus dat ik goed kon dansen, dacht hij? Oh. Nou ja, echt waar hij dat vandaan haalde, ik kan echt absoluut niet dansen. Nee. Wie is dat nee. nou, Kees? Ik, ik, ik wil het niet zeggen. Oh, waarom niet? Nou, dat kan ik niet zeggen. Hij heeft wel iets met de radio te maken. nou. doe Robert Jensen de groeten en dan spreek ik je later weer. Ja, Robert Jensen. Hé, hoi. Hoi, Even kijken, we gaan naar Jaap. Jaap, goeiedag. Hoi, kom nu, hè? Ja, ja, ja, je bent een uitzending. We hebben het over goede feesten. 0800-1121. Ja, jullie hebben ook dan, en dat wil ik ook graag over hebben, jullie hebben ook zulke mooie voor vooraan. Lust voor Live hebben jullie, hè? Ja, Lust voor Live, ja. Ja, dat is van Iggy Pop en ja. uh, ik ben een enorme grote fan van... Uh, ik hoorde uh, net dat dat liedje heel erg een enorme hit is geworden sinds wij het draaien. Ja, ik heb hem ook wel eens gezien op, uh, op Torhout Weg, van nou, dat was echt mooi. Van, uh, ja. Ja, weet je al bijna een religieuze uh, gebeurtenis. Echt waar, bij van, uh, Iggy Pop een religieuze gebeurtenis? Ja, nee, ik ben echt heel, heel religieus aangelegd. ik, ik ben Geef de gemeente opgevoed, dus uh, ja, ah, dan krijg je dat, hè. Ja, dan, dan associeer je alles bij... ik ben niet op BNN, hoor, weet je, kijk... Uh, ja, dat kan ook, toch? Je kunt erbij uh, ja, zijn. Nee, Ja, nee, je, ja, je mag het ook, uh, weet je wel, je hoeft niet gelijk uh, aan iemand te linken. Maar weet ja. je wel, ik heb een heel mooi gedichtje, uh, weet je van uh, iemand heeft het een keer voor me opgeschreven, ja. Sam heeft dat. En, uh, dus... Zal ik even voorlezen? Nou ja, we zitten nu toch in een sfeer. Dus het, het is dan... ook wel christelijk hoor, je, dat je niet denkt van, we hey, Javis van de EO of zo. Nee, nou, okay. Dat is niet zo hoor. Ja, ja. oké, okay, nou ik ben benieuwd. Lieve Vader in de hemel, ik dank u voor de bomen en de planten. En voor de dieren. Wij danken u dat wij fijn kunnen spelen. En dat we niet in een rolstoel hoeven te zitten. Amen. Nou... Is het een gedichtje of een, uh, of een... een gedichtje? Een ja, gedichtje, ik weet niet, het is ook een gebedje. Ja, meer een gebed hoor wel. Eer, eer gebedje, ja. Huh. hoe hoezo die rolstoel dan? Hm? Hoe zou die rolstoel, waar kan... Nou uh... ah, ja, dat heeft zij erbij gezet. Ik weet ik snap er ook niks van. Maar huh. ik kan er wel iets van begrijpen. En dat we niet in een rolstoel hoeven te zitten aan. En van... Uh... Ja. Oh, dus we kunnen fijn spelen en de kinderen die in een rolstoel zitten, die kunnen dan niet fijn spelen. Ja, nou ja die kunnen die ook fijn spelen. Ja. We spelen rolstoelbasketbal dan. Ja, ja, ja ik wil net zeggen, die mm. doen het hartstikke goed. Er is nu uh, het Nederlandse team, uh, staat in die finale hoor. Morgen. Ja. Is hey, echt zo. Ik zweer het je. Hey, uh, nee, ja. En dat is ook dan, uh, weet, je, de, weet, je, de, weet je, het leuke eraan ofzo. Ja. Van, uh, hey. dan heb je van? Hiervan... Ja. De mooie Het was een meisje van een jaar of vijf, weet je, die dat opschrijft dan. Ja. Yeah. Ja, dan ben je toch wel uh, door, uh, getroffen, weet je. Als je uh, heel giftig bent opgevoed nee. en je allerlei psalmen voor je neus krijgt <laughs> en die je hoofd moet leren en dan, en dan vergeet je alles en dan lees je één keer dit. En... Ik zoek een beetje een bruggetje naar de vraag: wat was jouw leukste feest? Oké, okay, nou ja, weet je, en dat is wel Herman uh, Brood live zien uh, spelen, dat is, uh, en Iggy Pop. Uh, ja, en... Dat was hem, we, da, da, op, da, op da, weg was het, of was het een ander festival? Ja, ja nou ja, Brood heb ik zeker wel gezegd eens die zien spelen, en allerlei kleine tentjes. En, oh, uh, Herman Brood, ja, ja. Okay. Ja, ja. Huh. En wa, ja, ja, en Zee The Night, weet je, en dat blijft ook van, ja, zo midden in de nacht, nu, nu zit ik ook te bellen, weet je. Ja, ik zit toch, uh, dan rijke ik even Zee Night, en dan oh, ik ben ook nog nooit. Uh, ik bel nooit naar uh, 0800 en twee, ook niet van vragen. Uh, weet je, van donderdagavond dat is het niet zo druk, weet je. We ja. zijn heel blij dat je belt een keer om. Uh... Maar nu ineens dacht je, ik ga toch maar even bellen, toch? Ja, maar ik had ja. ook zoiets van een mooi feest en. Uh, ja. Maar weet je, ik ben helemaal niet in de uitzending, toch? Nee, nee, nee. Ik ga je doorschakelen naar de, naar de de trieste, dan kom je er zo in. Nee, meen je weet je, ziet je. Nee, grapje man. <laughs> Jaap, dank je wel hè. Hallo? Jaap. Jaap, je bent in de uitzending. My head is stuck in the clouds. She begs me to come down, says boy. Quit fooling around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 Ochtend. Het ligt ook een beetje aan mij hoor. Een beetje een rare bui ook. Ik moest ook de overnachting doen uh, van Patrick. Die, uh, die kon niet. En we hadden schaatsen ook. En, uh, het was een rare uitzending. Ineens zit je dan van, van, van 12 tot 1 zit je op Radio 1 te presenteren. Dat doe ik anders nooit. Dan slaap ik altijd, altijd op dat tijdstip. Nu heb ik dus niet geslapen, maar wel heel veel koffie. Nou, ik ben helemaal te trippen zitten. Nee, valt wel mee, Mark. Het is een rare avond. vind jij ervan, Anne? Ja, rare avond. <laughs> Hoe is het? Uh, want normaal gesproken is Lieke hier altijd. Uh, en nu ben jij er ineens weer. Ja. Mensen die, uh, die vroeger ook wel eens naar dit programma luisteren in het vorige seizoen, uh, die, die kennen jou nog wel. Ja. Um, want jij zat bij, uh, zat bij BNN University Radio. Radio, vorig jaar. En nu zit je ineens bij BNN University Televisie. Ja. Hoe bevalt het? Ja, het is anders. Het is uh, radio met beeld. <laughs> <laughs> ja. Zeg maar, eigenlijk gewoon, ik vind televisie altijd een beetje radio zonder fantasie. Ja, het is wat meer doordacht allemaal. Ja, daar moet je ja. een beetje over nadenken. Ja, het is, is niet je, zo spontaan. Vind je het leuk? Um, ja, ik vind het steeds leuker worden. En, maar wat wil je dan, wil je dan, uh, want je, de, voor de mensen die het niet kennen... BNN University is dus een, een opleidingstraject. En uh, er zijn nu tien nieuwe mensen bij radio gekomen. Jij was vorig jaar bij radio, nu zijn er ja. tien nieuwe mensen. Bas zit daar bijvoorbeeld achter de knopjes nu eventjes. En um, jij bent tv gaan doen, want BNN wilde jou graag houden, toch? Ja. Ja. En toen zei ze, hey Anne, te gek wat je op radio doet... maar wil jij niet naar tv? Ja. En toen dacht ik, nou... Dat wil je wel. Tuurlijk. Maar, maar wil je dan presentatretten worden? Of hoe moet ik dat zien? Nee, tretten is niet mijn ding. Nee, um, ja, tuurlijk. Ja, um, presenteren vind ik heel leuk. Maar het is niet uiteindelijk... Het is niet een moedje. Oh ja. Ik vind het vooral heel leuk om te regisseren... en al die plaatjes. Dan, dan loop ik een beetje op straat... en denk van, te gek als we dit een keer in beeld brengen. Mm -hmm. En dan al die plaatjes die je in je hoofd hebt... dan tot echt iets werkelijks komen wat anderen kunnen zien, ja. dat vind ik te gek. Oké, okay, dus je wil uh, tv maken, maar hoeft niet per se te presenteren? Of, uh... nou, dat is niet, nee, het is niet waarom ik university doe. Omdat ik een nieuw, nieuwe BN'er wil worden of zo. Okay. Nee. Maar ja, goed. Lieke is ziek. Ja. Uh, die is blijven hangen bij 47. 7 En uh, jij neemt even haar uh, honneur zwaar. Yes. En we hebben het over vette feesten waar je ooit bent geweest. 0800 ja. 0801121. Het leukste feestje waar jij ooit bent geweest. Wil ik graag van je weten. En ook van jou. Ja, het leukste feestje waar ik ooit ben geweest. Nou, misschien. Het leukste feestje was, uh, denk ik, dat ik het zelf... Ik had het zelf georganiseerd, dus ik was er niet echt heen gegaan. Maar er zat veel voorbereiding aan, uh, aan uh, af. Want uh, ik woonde vorig jaar in een klooster ja. in Amsterdam. En dat was uh, um, een enorm groot ding. Ja. Groot gebouw, helemaal leeg... En ik was jarig en toen dacht ik... nou, ik ga nooit meer zo groot wonen in het centrum van Amsterdam. Was dat anti-kraak? Ja. Ah. Ja, maar het was echt... Uh, het was 2300 vierkante meter. Ah. <laughs> dus het was... Uh, we hadden één kamer gewoon afgebakend als het feest... Uh, feesthok en yeah. alles afgezet. En we hadden een zoenhokje en echt een beetje zo high school gemaakt. En uh, uh, ja, iedereen uitgenodigd die we kenden. En uh, heel veel drank ingeslagen en... Uh, ja, goede dj. En het was eigenlijk de avond van ons leven eigenlijk. In je eigen huis. In mijn eigen huis. En af en toe was je ook mensen kwijt, want die waren dan even kamertjes aan het zoeken boven of zo. Ah, ja, ja. Uiteindelijk werd ik ochtends ook wakker dat ik, dat ik dacht nou iedereen is weg. Na, na, ik werd wakker met negen man in mijn kamer. <lacht> en om een uurtje of eens middag zag ik nou iedereen is weg. En toen opeens van boven kwamen er weer twee naar beneden gedropen. <lacht> en uit alle hoeken kwamen opeens mensen tevoorschijn de hele dag. En, en, en ben je lang bezig geweest met opruimen de, de rommel na uh, Ja. Dat vind ik altijd wel een beetje een kater. Als je dat dan, dan, moet je nog, dan moet je nog even kijken. Ja, maar op, als je 2300 vierkante meter hebt... dan kom je ongeveer op 50 vierkante meter. Dus... Die, die overige 2250, vierkante meter met rotzooi, laat je gewoon liggen. Ja, precies. En uh, dat mogen nu de bouwvakkers opruimen. Ja, want je, ben, je woont er niet meer. Nu woon ik er niet meer, nee. Jammer. Ja. Wel tof in een oud-klooster. Ja, dat was te gek. Het centrum van Amsterdam. Ja, Pff, naast de Dam. Nou, potverdikkie. En, en uh, recent nog op een feestje geweest? Um, vorig weekend. Wat is dat? Vorig weekend was het uh, Red Bull Crashed Ice. Oh, ja. Het groot evenement. Met uh, schaatsen naar beneden rachen. Ja, een soort op ijshoekjes schaatsen keihard naar beneden roetje. Ja. En uh, ja, ik weet niet hoe, maar uh, we kregen opeens VIP-kaartjes. En uh, het was te gek. Ik stond daar en gratis eten, gratis drank, gratis... Nou ja red boer ze vodka ja en, oh, en en en en het was daar al een groot feestje en eigenlijk was het sport het is een sportevenement, maar het is meer gewoon een entertainment feest yeah. waar iedereen losgaat en we stonden opeens naast de dj dat ik uh, ook even zo'n plaatje mocht aanraken mocht je even spinnen even even één plaatje spinnen <laughs> ja en uh, vervolgens ja uh, uh, naar de afterparty en toen naar de after van de afterparty... En uiteindelijk ben ik daar in Limburg, was het, uh, in een soort hotel beland. Hotelkamer beland. Heeft iemand me als een lijk in bed gesleurd. <lacht> en uh, ja, En nu ben je net weer wakker. En nu, ja, ben ik net bekomen <lacht> van de schik. En ik hoorde dus, maar dat zijn geruchten, maar ik hoorde dus dat, uh, uh, dat uh, uh, Guus is daar ook was. Ja. Want, uh, um, en dat die, uh, die had hem goed geraakt. Ja. Qua alcohol. ja. Mag ik Klopt. te veel zeggen? Nee, we mogen we niet, niet te veel over uitwijk. Maar ja, hmm. en dat hij allemaal geheime concertjes ge gaf. Ja, ja, ja heel ja, geheim. Ja. Want nu weten wij allemaal waar, waar ja. die geheime concertjes ja, zijn. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja. <laughs> hmm, nou goed, uh, anyway, uh, dankjewel. Ik ga lekker weer zitten achter de knoppen. En dan, uh, dan spreek ik je later weer 0800-1121 als jij ook op een leuk feest bent geweest. Ja, jij thuis. 0800-1121.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 Ik van Brabanters dus, houden. Oh. Ik loop hier alleen in een tussentere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht.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 Thomas. Hi, hallo. Hey, ligt Hoorn in Brabant? Nee, helemaal niet. Ach, nou, oké. Okay. <lacht> Jij uh, belde met 0801121. Uh, ja. Weet je, had een goed verhaal, he. je bent naar een feestje geweest? Ja, precies, in Hoorn. En, ja, ik kom wel uit Brabant, dus we zijn helemaal vanuit Brabant naar Horen gereisd. Duutje. Om uh, een feestje te weren. En, en, maar, maar in, in Brabant brandt licht en toch ga je naar Horen. Ja, als je, als je goede vrienden hebt in Horen, dan ga je toch naar Horen voor een goed feestje. Ja, en wat was het, waarom was dat dan zo'n goed feestje? Uh, dat is een hele goede vriendin van mij. En ze hield een, een, een katten- en konijnenfeestje in Horen. Uh -huh. En ik, ja, ik ken haar via Twitter, dus dan ja, ga je er toch gewoon toch heen. Ik doe toch... Ik deed ik de heel even alsof ik het heel normaal vond. Maar je zei toch echt katten- en konijnenfeestje, toch? Ja, ja echt waar. Uh, ja, nou, begin maar met uitleggen. Katten- en konijnenfeestje, Wat de fuck... Uh, ja, daar kan ik weinig uitleggen. Het is gewoon een themafeestje met, uh, ja, zeg maar, de dresscode is katten en konijnen. <laughs> dus uh, hoe zie jij er dan nu uit? Als een kat of als een konijn? Uh, ja Ik heb helaas weinig, uh, weinig verkleed. Uh, <laughs> weinig verkleed. Ja. Maar, jij, maar het, was, ja, het was toch wel heel gezellig. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, waarom, waarom een katten- en konijnenfeestje? Ja, dat zou je aan, uh, aan Linda moeten vragen. Die heeft het feestje georganiseerd. Staat, loopt ze bij je in de buurt? Uh, nee, ze is al oh, thuis. Ja. Ik, ben, uh, ik ben weer uh, terug naar huis. Uh, oh, ja, ja, nee, dat kan ook gebeuren. Oh, nee, maar, zei, hier is Linda. Nee, Linda, hier, Linda. Linda kan het nu uitleggen waarom ze een katten- en konijnenfeestje heeft georganiseerd. Okay. Ik hoor Linda. Dat is raar dat ze nu nog thuis was. Ja. Hallo. Hallo, hallo. Heb jij een katten- en konijnenfeestje georganiseerd? Ja, klopt. Maar waarom dan? Omdat wij heel erg van konijnen houden. Tussen ikzelf hou heel erg van konijnen. Ja. Maar mijn vrienden houden ook van katten. Aha. En om de katten dan niet te discrimineren, dacht je, we doen een katten- en konijnenfeestje. Ja, en... inderdaad, want wij hadden ook laatst een, een nieuw feestje. feestje ja. En daar waren, de, waren heel veel konijnen aanwezig. Um, um, maar, je bedoelt mensen die verkleed zijn als konijn, toch? Neem ik aan? Ja. ja okay. Ik had zelf een konijnenmasker. Maar waarom, waarom dan? Precies? Omdat wij heel veel konijntjes zijn. <laughs> Dat zegt een raar verhaal Wij verhaalde. houden van konijntjes. Was het een leuk feest? Ja, ja, zeker. Ja? En hoeveel mensen waren er? Hoeveel konijnen? Um, nou, konijnen waren er niet zo heel veel. Nee, meer, meer katten? Nou ja, in totaal waren dus de nou, 25. Oké, okay. en heb je dan ook in thema of zo, dat je dat je uh, uh, ja, hoe noem je dat? Dat, dat, dat alles om dat het ook zeg maar een soort konijnenhok was, je kamer en een kattenluik de deur? Nou ja, het thema was dus uh, uh, cats en bunnies. Ja, <laughs> Oké, okay. maar dat was het ook. Dat werd verder niet echt een ding omheen gedaan ofzo? Het was niet echt een thema wat dan ja, maar heel erg was. We hadden zelf ook werd. maskers gemaakt ja, ja, van okay, leuk. kartjes ja. en konijntjes, zodat <laughs> mensen die op konden zetten. Was het een van de betere feestjes van dit jaar? Nou ja, het oud en nieuw feestje was denk ik toch wel de allerbeste, maar ah, dat is ook deze jammer. was ook vrij kort. Maar het is wel jammer dan dat je dan een feestje hebt georganiseerd wat dan net niet zo leuk is als het ja, feestje te Ja, maar het oude nieuw feestje was ook van een vriendin van mij en daar waren gewoon heel veel mensen aanwezig. Oké. Okay. Dus. Heb je nu een en bij deze was Vera Simons er. En die, die is van BNN. Ja, tuurlijk. Onze BNN University. Uh... Ja, inderdaad. Ah, en nu Zij was niet bij oude nieuw aanwezig. Dus wat dat, wat dat betreft, was dit feestje wel veel beter. <laughs> Heel goed. Nou, eh, dankjewel. En, uh, en uh, nou, ik snel, snel je mand in. Ja, Lettelijk. we zijn onderweg. Ah, oké. Okay. Terug naar Brabant, hè? Dat brandt nog niet. Dat was onze mand. Okay. Ja, ik weet wat dat betekent. Wat zeg je? Ik weet wat dat betekent. Ja, ja, precies. precies. Nou, dankjewel, hè, voor het verhaal. <laughs> Oké. Okay. Uh, doei, doei, doei, doei. Goed zeg. Uh, we gaan naar, uh, naar de plug, want elke week uh, zijn uh, onze collega's van 3FM Druk bezig... in de weer met muziek. En ook deze week hebben zij weer hun drie lievelingsplaatjes... van dit moment voor jou uitgekozen. MUZIEK Hoi, ik ben Mark. Ik ben producer bij het 3FM programma The Sense of Dance op zaterdagavond tussen 10 en 12 en ik wil je voorstellen aan deze nieuwe plaat. Adele en Rumor Has It, tweede single van het album 21. En het is te gek. De eerste keer dat ik het hoorde was een paar weken geleden. En toen uh, was ik bij de muziekredactie op 3FM. En deze plaat kwam uit de speakers en ik was helemaal verliefd. En ik vind deze plaat helemaal te gek. Adele, Rumor Has It uh, wil ik heel graag aan je laten horen. Als je nu mailt, 47 at bnm.nl. Adele. Rumor has it. He's the one I'm leaving you for. Hallo. Goeienacht. Ik ben Domin Beschuren disjockey bij Radio 3FM. Ik heb deze nacht een uh, mooi liedje meegenomen. Ik heb namelijk ooit gezworen om nooit meer met dit spelletje mee te doen, met de plug. Maar vandaag heb ik een plaatje meegenomen, dat, dat kun jij waarderen. Yes, yeah, we're moving on Looking for mm, We've covered much ground het is van Lior en Lior komt uit Australië. This Old Love. En This Old Love draait allemaal om liefde. Om samen oud worden. Om samen, ge... samen gelukkig zijn. En samen de wereld aankunnen. Lior, This Old Love in de live versie. Moet je horen. Stem voor mij. Lior, This Old Love. Oh.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 Hey hallo, ik ben Giel van de Radio en ik vind dat als je nu zit te luisteren... leuk al die andere platen, maar je moet toch echt gaan voor een nieuw Nederlands product. So dull, dat het uit Nederland komt, dat is, dat, ja, dat is een beetje flauw, maar dat is niet te horen. Haar naam, want het is een dame, is Lucy Iris. Eigenlijk heet ze Jennifer, maar dat maakt niet uit. We hebben er geïmporteerd, uh, uh, we hebben er echt naar Nederland gehaald. Ze heeft een Nederlands paspoort en ze heeft een trek gemaakt... waarvan ik zonder twijfel durf te zeggen dat het wel eens internationaal gewoon een, een hit zou kunnen worden. Hele fijne sfeer. Dus stem nu op Lucy Iwers. Doe het voor mij, doe het voor Lucy, maar doe het vooral ook voor jezelf. Dear Diary, dan hoor je hem zo. Oh, nee. Welke plaat wil jij horen? Die van Mark van der Kamp, Adele Rumor Has It. Die van Domien Verschuren, DJ bij 3FM, Lior en This Old Love. Of die van Giel Beelen, eveneens DJ bij 3FM met Lucy Iris en Dear Diary. Welke wil je horen? Mil jouw uh, verzoek naar 47.pnn.nl 47.pnn.nl Een paar weken geleden won deze plaat uh, de plug. Timur Perlin van 3FM die koos toen voor Life Goes On van Noah and the Will. Lisa likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hip. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue. The barman used to call her Little Lisa Looney Chin. She went on almost anyone.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 like a map on their face and Joel, he was an artist just living out a case but his best work was his letters home extended works of fiction about imaginary success when chorus girls and neon were his closest thing to friends but to a writer the truth is no big deal and from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights you'd say L-I-F-E G-O-E-S-O-N Got more than money And sins, my friend You got heart And you go in your own way L-I-F-E-G-O-E-S-O-N What you doing Candlelight on my last night on earth. I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L I F E G O E S O N. Got more than money and sense, my friend. You got heart. Yes, so and what you don't have now will come back again. You got hard and you go in your own way. The wheel, Noah and the wheel, and Life goes on. We gaan op zoek. Columnist betwist. 4-7 is op zoek naar de beste columnist van Nederland. Vorige week hadden we Pien. Maar Pien ligt eruit. Helaas Pien. Tot nooit. Um, en daarom waren we op zoek naar een nieuwe columnist. En dat is Pieter Derks geworden. Pieter, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, uh, men kende jou een beetje bij ons op de redactie. Nou, dat uh, vind ik uh, leuk om te horen. <laughs> ja, hoe kan dat? Ja. Wat, wat doe jij in het dagelijks leven? Uh, ik ben cabaretier, dus ik uh, toe door het land met uh, cabaretprogramma's. Ah, en, en, uh, uh, en doe je dat al lang? Uh, sinds vijf jaar. Ah, en, en ja. hoe, hoe oud ben je dan nu? Ik ben nu 26. Dus je bent op je 21ste begonnen? Ja. Beetje. En wat was dan het moment dat je dacht, nou, nu ga ik uh, de bühne op? Uh, nou, volgens mij begon dat al op de basisschool. Dus uh, echt al heel jong vond ik al toneelstukjes uh, te doen en... Uh, ...en andere even van Duin en de en de Munning na te doen. En uh, dat soort dingen. <laughs> en ook altijd uh, grappen maken? Uh, ja, nou ja. Ja, is een mislukte grap ook een grap? Dat weet ik niet, maar uh, ja. daar, daar begon honderd mee. Maar langzaam werden ze beter. Ja. Pogingen tot, uh, dat, uh, dat ja, deed precies. je ook al. Ja. En ja. nu uh, heb je, uh, je, je opnieuw een, een avondvullende voorstelling... ...lees ik op je website, pieterderks.nl. Ja, en die heet Het werd ook wel eens tijd. Jazeker. <laughs> en waarom die titel? Uh, nou ja, dat is eigenlijk gewoon omdat je die titel een jaar voordat je het programma überhaupt gaat schrijven al uh, moet hebben. En uh, dat, dus dat moet een beetje algemeen. En dit is wel een zin die uh, heel erg bij mij past. want ik altijd dingen op het laatste moment doe. En net als je denkt van ja, nou, uh, nou, nou hoeft het er meer, dan, uh, dan heb ik het af zeg maar. Dus uh, daarom vond ik het wel een toepasselijke titel. Oké. Okay. En uh, op je site staan ook een, een aantal columns. En uh, daar ga je er een van voorlezen of heb je een nieuwe geschreven? Ja, nee, ik heb uh, de, de meest actuele nog een beetje aange, uh, aangescherpt en uh, die gaat voorlezen. Een beetje radioproof gemaakt eigenlijk. Precies. Oké, okay, nou ga je gang, daar gaat hij. Oké. Okay. Minister Donner gaat de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 verschuiven. De burgemeesters van Den Bosch, Maastricht en nog wat zuidelijke gemeenten... hadden daar namelijk om gevraagd. Blijkbaar hadden ze alle problemen van 2011 tot en met 2013 al opgelost. En toen zagen ze plotseling wanneer de verkiezingen gepland stonden. 5 maart 2014... De woensdag na de carnaval. Terwijl in Egypte gevochten wordt om democratie... in Tunesië de eerste voorzichtige stapjes in die richting worden gezet... en in Sudan het hele zuiden in spanning wacht op de uitvlag van een referendum... verklaren Oeteldonk en Maastricht liever carnaval te vieren dan te stemmen. Nou weten we natuurlijk al sinds oktober dat Limburgers sommige dingen anders zien qua politiek. Het CDA-congres, waar niemand wist welk brieven omhoog moest... was volgens Maxime Verhagen een feest der democratie... Dat had hij waarschijnlijk opgemaakt uit het feit dat iedereen voortdurend met de handjes de lucht inging. Zijn Limburgse makker Camille Eurling stond op datzelfde congres luidkeels te schreeuwen achter, achter een microfoon... en salueerde nog even naar zijn leider. Altijd een fijn gebaar op een democratisch feest. En dan zijn er nog de Brabanders. Volgens burgemeester Rombouts is Den Bosch daags na carnaval niet met verkiezingen bezig. De mensen gaan een afkruisje halen en haring happen... voor zover ze niet constant op bed liggen of op ski-vakantie zijn. De democratie zal zijn worst wezen. Sterker nog, vier dagen totalitair regime van een prins met elf vertrouwelingen zijn het hoogtepunt van het jaar. Nee, de enige manier om Brabanters alle Egypte woedend de straat op te krijgen is door ze in die bioscoop te zetten en hun Muurkids Turbo te laten kijken. Daar schijnen veel bezoekers agressief van te worden, verrekte monkol roepen en een prullenbak in brand steken. Dat is hoe de burger van zich laat horen. Het probleem van politiek is dus niet eens dat er ontevreden burgers zijn, maar dat het ze gewoon geen reet kan schelen. Dat is misschien ook wel het grote verschil tussen ons land en Egypte. Hoop. Op dat plein in Cairo staan nog steeds mensen die geloven dat een democratische land ook een beter land is. Dat burgers daar meer betrokken zullen zijn bij wie het land bestuurt, terwijl het in feite andersom is. In ons vrije, democratische land zijn mensen niet met verkiezingen bezig. En daar staan ze met miljoenen te demonstreren. Als je echt betrokken burgers wil, moet je dus een dictatuur invoeren. Misschien moeten we dat dan ook maar doen. In Brabant en Limburg. Tijdens carnaval op woensdag benoemen tot koning. En hem dan gewoon een tijdje zijn gang laten gaan. Elke dag een optocht, alle kroegen altijd open, iedereen vrij om carnaval te kunnen vieren. En dan raakt het bier op, de straten lopen vol pist. er is niemand om het op te lossen want iedereen viert feest. En wie niet meeloopt in de polonaise krijgt met de wapenstok van geheime agenten die verkleed zijn als cactus of konijn. En dan eens kijken hoe snel het vrijtof vol stroomt met demonstranten. Een plein vol apen, priesters, boeven, verpleestertjes, spongebops, clowns en onze beren, schreeuwend om stemrecht. Dat lijkt me nou pas echt een feest voor de democratie. Pieter. Hij staat erop. Dankjewel. Alsjeblieft. En nu kan er gestemd gaan worden via bnn.nl. 47 bnn.nl. -bnn Mag Pieter door. En uh, horen we volgende week weer een column van hem? Of is het uh, na één keer al meteen afgelopen? Dat kan ook zomaar gebeuren. Pieter, dankjewel. Alsjeblieft. En uh, jij, spa jij speelt uh, aanstaande donderdag in Den Haag en volgend weekend in de stad Schouwburg in Utrecht. Yes. skil. For a, a little soul, we will never hear. My, my, my, my, my, my, my, staring at the sea. Bijzonder bentje dit Bon Iver, Skinny Love in 4-7 op Radio 1. Nu denk je, god wat een mooie, mooie, prachtige muziek. Nou dat is ook zo, alleen ze doen ook wel eens dingen met, uh, met mensen, met artiest.